Kosovo verklaarde zich in 2008 onafhankelijk van Servië. Zo'n 90% van de bevolking is Albanese. En de kleine Servische bevolkingsgroep in het noordelijk grensgebied verzet zich tegen de afscheiding. Sinds afgelopen zomer is het erg onrustig in het gebied. Rond het Tahrirplein in Cairo zijn betogers- en ordentroepen opnieuw slaags geraakt. Er zijn grote hoeveelheden traangas afgevuurd op betogers die aan de randen van het plein en in de straten eromheen staan. Op het plein zelf zijn nog altijd tienduizenden mensen... die het directe vertrek eisen van de Militaire Raad... die het land bestuurt sinds de val van president Mubarak. De Arabische nieuwszender Al Jazeera meldt dat de parlementsverkiezingen... die voor maandag gepland staan, worden uitgesteld. Dat zouden bronnen rond de minister van Binnenlandse Zaken bekend hebben gemaakt. Maar het bericht is niet bevestigd. De Marokkaanse verdachte van de moord op twee Nijmeegse buurvrouwen, de Mientjes, heeft in Marokko levenslang gekregen. De man woonde vroeger in Nijmegen. Hij ging op zoek naar geld bij een van de vrouwen. Zij werd neergestoken, net als de buurvrouw die bij haar op bezoek was. Direct na de moorden vluchtte de man naar Marokko. Vorig jaar werd hij daar opgepakt. De Waal is afgelopen avond urenlang gestremd geweest na een aanvaring. In dichte mist botsten een duwboot en een binnenvaartschip vol kolen frontaal op elkaar. De opvarenden zijn ongedeerd van boord gehaald. Zo'n honderd schepen konden door de aanvaring niet verder. Maar rond middernacht was de vaarweg weer vrij. Dan het weer nog. Vannacht nevel of mist. Minimum temperatuur 3 graden. Overdag eerst nevel en in het oosten plaatselijk mist. Verder af en toe zon en meer wind. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Vara. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Tell me, have you ever wanted someone so much it hurts? Your lips keep trying to speak, but you just can't. Fly. Dat die hele grote hit. Need You Now? Lady Antiballaman, gezelschap bestaande drie personen. En afkomstig uit Nashville. En dit was dan een nieuwe opname van hun onder de titel We Owns the Night. Welkom, dit wordt het tweede uur van de nacht in anders Bij de Vader op radio 1 het muziekprogramma van radio 1. Met aandacht voor uh, Bruce Springsteen, want die komt weer naar Europa toe. En we hebben ook weer aandacht voor een belangrijk festival. dat uh, niet dit jaar, maar volgend jaar in een, een andere opzet uh, plaats zal vinden. En er is ook nog muziek van Alfred en Louis Armstrong uit de jaren 50. En er is ook een hele bijzondere opname, die Nooit de Platen is verschenen. Dan zijn we weer bij de studiosessies. Een opname van Jan Akkerman, die heeft hij een tijdje geleden speciaal voor de vrt Radio gemaakt. Dat laat ik je dadelijk horen. Maar ga eerst naar de zuiden des lands. Ik neem je mee naar Heerlen. Daar woont Lex Nielsen. Hij zingt in zijn eigen dialect. Ik weet niet meer. Wat ik met mij aan moet. Mijn dromen zijn op. Ik voel me oud. Echt leven doe ik. Allang niet meer. Het dagliege big. In een eeuwigheid niet gezien. Mijn engel, die had mich verlaten. Hoeveel veel ligt een duivel in mijn nek. Het wordt hier geleerd, dat vierde dier. Het een blaasde de wind als geluk zo maar weg. Vlinders al zo lang zonder kermis. Met alleen valsche loch en nog kramp in de boek. Wolken schieten aan ons. Dag door vuur heb gezien, verloten door mijn engel, bewaarder en nu. Net als Ramse Shaffi, die het vorige uur hoorde. In dit geval hoorde je Lex Nielsen uit Heerle, Zongens en nee, dialect. Het liedje Duvel. Jan Akkerman, daar heb ik een hele bijzondere opname van. Die heeft hij een tijdje geleden gemaakt voor de collega's van de VRT, de Vlaamse radio en televisie omhoog. De VRT's hebben daar ook een radio in... en die hadden een maand of wat geleden... een speciale uitzending gedurende een hele dag. 100 op één, de titel daarvan. En gedurende die dag... lieten ze... 100 songs horen... van Belgische makelei. 100 Belgische liedjes varierend... van Jan Akkerman tot uh, Triggerfinger. Van Jan Akkerman, van Jacques Brel... Tot, uh, tot Triggerfinger. Heel uh, uitgebreid en heel uh, gevarieerd dus... En als Rode Draad door die uitzending 100 op 1 bij de VRT hadden ze opnamen van Nederlandse artiesten. En die Nederlandse artiesten die kregen de opdracht mee om een Belgische song te coveren. Nou, ik heb je een paar weken geleden al laten luisteren naar Magritte Eshuis die van Case Choice Not an Addict had gecoverd op een hele fraaie manier. Minstens zo fraai is wat ik je nu laat horen Jan Akkerman die Jean Toet Stienemans heeft gecoverd. En de instrumenten die je hoort, die heeft Jan Akkerman allemaal zelf bespeeld. En gemixt in de computer... iets verder dan alleen maar coveren. Jean Toet Niedermans, die het ooit schreef... en die er een wereldhit mee had met Blue Zet. Je hoorde de versie van Jan Akkerman. Jan Akkerman, die dat speciaal maakte voor VRT Radio 1... voor het programma 100 op 1. En alle instrumenten die je hoorde, die bespeelde hij zelf... en heeft het zelf op de computer bewerkt. Jan Akkerman dus en Blue Zet... En dat brengt me meteen bij uh, de uitzending van de 22e december. Dat gaat een speciale uitzending worden. Daaraan hoor je geen uh, cd's, geen grammofoonplaten, maar alleen maar studiosessies. En hoewel dit niet echt een studiosessie is... Uh, zou je dit ook wel eens tegen kunnen komen in dat programma... Uh, de Nacht van de Studiosessies... Wat komt in de plaats van de nacht? Ging het anders op 22 december dus. Dat is in de nacht uh, woensdag op donderdag. Dan is dus 22 december hier bij de VAR op Radio 1. Of 22 december? 29 december. Dat moet het zijn. <laughs> het is tussen kerst en nieuwjaar. Ik zal al die data even door elkaar te halen. Maar goed, je moet een, uh, dit kader wel erg ver voor uitwerken. Dus uh, onthoud het even goed... Uh, ...donderdag 29 december van 2 tot 6 in de nachtelijke uren. Allemaal studiosessies uit de diverse radioprogramma's... ...waar ik regelmatig uh, opname laat horen. Het programma van Giel met de oog op morgen. Spijkers met koppen, Sarah op zondag. Allemaal bekende nummers, bekende artiesten. Jan Akkerman die zal er ook bij horen van de Klaaderkopname... opname horen van buitenlandse radiozenders, dus ook van de VRT... en zelfs van de BBC. Goed, dat dus tegen die tijd. Maar voor die tijd hebben we nog het een en ander te vieren. Sinterklaas, maar ook Kerstmis. It's all cold down along the beach. The wind's whipping down the boardwalk.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 Ik Coming to town door de Bruce Springsteen en de E-Street Band... met deze traditional en Bruce Springsteen. Die komt volgend jaar weer naar Europa toe. In de zomerperiode Dan zal hij op diverse podia te zien zijn exacte data zijn nog niet vermeld en waar ook nog niet precies in ieder geval het uh, vermoeden is dat hij wel en zou kunnen verschijnen op Rock Werchter. Eén ding is wel zeker dat hij op 24 juni zijn opwachting maakt met de East Street Band op het Island of White Festival Bruce Springsteen dus uh, ik ben benieuwd of hij ook in Nederland nog een festival zal aandoen hoewel we hebben hem een paar jaar geleden al uitgebreid op Pinkpop kunnen zien dus ik kan me niet voorstellen dat hij daar nu weer zal verschijnen wel gaat het gerucht dat uh, Red Hot Chili Peppers wel eens zouden kunnen verschijnen tegen die tijd. Want die zijn op dat moment ook in Europa aan het toeren. Ja. In ieder geval geruchten al om. Ik liet je in ieder geval een kerstplaat horen. Het is inderdaad nog... Uh, het mag eigenlijk niet, want we moeten nog Sinterklaas vieren. Maar goed, zo midden in de nacht mag het wel. Er is ook een andere interessante kerst-cd verschenen van twee uh, mannen die uh, muzikaal aardig uh, getalenteerd zijn. En daarnaast zijn het ook nog uh, drinkenbroers. En hebben ze een gezamenlijke hobby, namelijk het uh, luisteren en spelen van kerstliedjes. En dan gaat het om uh, Tom Smith, dat is de zanger van The Editors. En Andy Burroughs, die werkt namelijk, of heeft gewerkt bij uh, Razor Knight. Nou, die, die hebben een hele... Ja, nou, een interessante kerst-cd gemaakt. En die is dan ondaan van alle kitsch en belletjes. En dan, ja, dan, dan klinkt het toch wel ineens weer heel mooi. Ik heb de single al eens eerder laten horen. En ik laat hem nog een keer horen. Tom Smith en and Andy Burroughs, When the Thames Flows. God this snow, will I ever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 On the corner again, let the on the corner begin, saddled in like crows, and I'm never reflected that shimmering stroke. And it was everything there On the corner again, lippy kids on the corner begin settling like crows, and I never perfected that simian strong No. Het zorgt mij nog steeds wel uh, als ik het hoor. Je hoorde namelijk uh, Lippy Kids van Elbow in de versie als die gespeeld werd... ...twee juli jongsleden op het festivalterrein van Werchter. Ja, dan heb je zoiets van... Uh, ...dit overstijgt dan toch weer de originele LP-versie... ...die ook al briljant was weer in de categorie briljantst, inderdaad. Uh, opgenomen tussen op rockwerchter elbow met lippykits. Ze bent er trouwens ook nog te zien op Pinkpop en op uh, Lowlands. En over werchter gesproken, daar gaat het een en ander veranderen. Want uh, organisator Herman Schuremans, zeg maar de Belgische Jan Smeet... die heeft uh, afgelopen jaar te verstaan gegeven dat rokwerter zal moeten uitbreiden. Op dit moment is er nog ruimte voor twee podia... Maar in de toekomst, nabije toekomst, wil Herman Schuremans met Rockwerchter gaan werken met vier podia. En als dat niet kan op het trein van Rockwerchter, dan zou er uitgekeken worden naar een andere locatie. Nou, dat heeft de diverse gemeenten al tot nadenken gezet. De gemeente Werchter die is al druk bezig met het realiseren van een plan om een aantal bomen te kappen. En dat er weer nieuwe rijtjes bomen worden neergezet, zodat er in ieder geval ruimte is voor vier podia en de gemeente Sint-Truiden in de Belgische Limburg. Die, die hebben ook al een plan bedacht voor als uh, het allemaal niet kan plaatsvinden in Rokwerter, dan zijn Herman Schuremans en de zijne van harte welkom in de gemeente Sint-Truiden bij het dorp Brustum. Die hebben ook al een plan gemaakt, dus uh, Schuremans die kan kiezen. Nou, hoe het ook zij, het komende Rokwerter festival dat, uh, uh, begin juli zal plaatsvinden, dat zal nog plaatsvinden in de oude ster met uh, twee podia op het huidige terrein van Rockwersten. En nu is complete iets compleet anders. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7, 8 o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock. Wat Bill Haley het nooit kunnen bedenken. Je hoorde de versie van Normaal samen met de zangeres zonder naam. Opgenomen in 1986. Het uh, oerbekende Rock Around the Clock van de zangeres zonder naam... is op dit moment een uh, musical in de diverse theaters te zien. Afgelopen avond en vanavond in het De La Mar Theater in Amsterdam. Met Ellen Peters in de hoofdrol als de zangeres uh, persoonlijk. En er is ook een boek verschenen van Bent Holthuis... Die ook een aantal smurgen details heeft opgetikend... rondom Mary Servaas. Maar die worden her en der wat tegengesproken, die uh, onthullingen die uh, Ben Holthuis heeft gedaan. Nou, in ieder geval uh, de zangeres naam postuum weer volledig in de belangstelling. En in de musical die te zien is in de diverse theaters vanavond en de komende tijd. Want het is een musical die gaat uit hele landen. Daarin hoor je natuurlijk ook het liedje Mexico, het bekendste liedje van de zangeres zonder naam. Dat Mexico van de zangeres zonder naam, dat is al van veel ouder datum. Het stamt namelijk uit de jaren 50. la Parisienne, leur petit et leur On a les Madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les Norvégiennes filles du Nord ont le sang chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau. On oublie tout Dans le soleil de Mexico on devient fou. Aux sons des rythmes tropicaux, le seul désir qui vous entraîne dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine de l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. jour Mexico Mexico Tes femmes sont à la terre et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour Aventure mexicaine sous le soleil de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre boléro. Puis le deuxième, c'est de chaîne, plus rien ne vous freine, on part au galop, on oublie. Sous le beau ciel de Mexico, on devient fou, au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, oh, de me oh, oh, Mexico, Mexico, Mexico. Mexico. Oh, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, 60 jaar oud is deze opname. Je hoorde het origineel van Mexico, dat uit een operette komt: Le chanteur de Mexico. En je hoorde de stem van Luis Mariano, een jongen die afkomstig is uit het uh, Spaanse Baskeland, maar al vrij snel naar Frankrijk verhuisde. En daar dus een, uh, een ster werd uh, in de operettewereld. Je hoorde het origineel van Mexico. En nu ik het toch heb over Mexico en Franse muziek, le compagnon de la chanson. est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez, en guise, en guise, en guise, en guise, en guise, de parasol. Il n'est pas loin de midi, d'après le soleil. C'est formidable aujourd'hui ce que j'ai sommeil L'existence est un problème on n'a plus finir Chaque jour, chaque nuit, c'est le même Il vaut mieux dormir Rien que trouver à manger, ce n'est pourtant là qu'un détail Mais ça suffirait à pousser un à homme au travail Un Mexicain basalé est allongé sur le sol Sombrero sur le nez, en guise, en guise, en guise, en guise, en guise. Oui, oui, oui, oui, De parasol, voici venir Cristobal, mon Dieu qu'il est fier. C'est vrai qu'il n'est général que depuis hier. Quand il aura terminé sa révolution, nous pourrons continuer tous les deux la conversation. Il est mon meilleur ami, j'ai pris sur lui, dit os, mais s'il est battu, je n'ai plus qu'à leur dire adios. Un Mexicain basalé est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez, en guise, en guise, en guise, en guise, en guise. Tonnerre, il faudrait trouver un gars pour jouer un verre en trois coups de nez. Je ne vois que des tout autour de moi, et d'ailleurs ils ont l'air de tricher, aussi bien que moi. Et pourtant j'ai le gosier comme une buvard du buvard, ça m'arrangerait vraiment le s'ils pouvaient te le voir. Un Mexicain basalé est sur le sol le soleil l'ose sur le nez en guise on guise on guise et Wow. Oh, Mexico! It sounds so sweet with the sun. Ik vind het leuk, ik vind het gezellig, ik vind het prachtig. Je Mariachi El Bronx, een bent die afgelopen zomer nog op het Lowlands was... en 30 november aanstaande dag heeft ze een optreden in Paradiso. Ze hebben net een nieuw album gemaakt... en daarop ook de samenwerking met een ander mariachi-orkest... Mariachi Rene de Los Angeles. En daarop een nummer dat heet dan Mariachi El Bronx. Ik heb het je dat juist laten horen... Mariatje El Bronx, dat is een gezelschap dat voortkomt uit een punkband. Ja, je hoort er niet zo aan af. Hoewel, Mariatje met een uh, rock'n'roll randje, dat hoor je in ieder geval wel. El Bronx, dat was in uh, vervlogen tijden een punkband. Die hebben op een gegeven moment... Uh... De gitaren en de wilde haren laten knippen en de gitaar aan de wil hangen. En nu zijn er dan viola en uh, blazen aan toegevoegd, waardoor het een uh, mariachi band is, maar wel met een onrokgehalte uh, zoals je dat kunnen beluisteren. 30 november dus, aanwezig in Paradiso voor een optreden. Dan het sterfgeval van de afgelopen week en dan kom ik bij Russell Garcia. Een man die vooral bekend is geworden, hoewel bekend... vooral op de achtergrond heeft gewerkt. Dus hij is in, bekende, in de achtergrond, bij, be, bij bepaalde, in een bepaald circuit is hij bekend geworden... als uh, arrangeur en componist voor het maken van films. Hoewel hij in 1957 meewerkte aan een heel bijzonder project. Toen arrangeerde hij een LP onder de titel Porgy Bess... waarop de stemmen te horen zijn van Elfett Scheldt en Louis Armstrong... You is my woman now. You is you is and you must laugh and sing and dance for two instead of one no. On your brow Know how Because The sorrow of the past Is all done done Oh, best My best The real happiness Is just begun It's 57 het werd het allemaal gemaakt. Elphine Gerard, Louis Armstrong en Bess, you is my woman now. Dat is wat je kon horen. En het is te vinden op een LP die gearrangeerd werd... en geproduceerd door Russell Garcia, de componist, de dirigent... die afgelopen week op 95-jarige leeftijd is overleden. Nieuws en daarna hoor je de stem van Karen Bloemer. En tot die tijd het gitaarspel van Henk Marvin en the Shadows.